Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Het duurt nog maanden voor het Utrechtse dorp Leersum weer hersteld is van het noodweer van gisteren. Het is echt een wonder dat er heel weinig, relatief weinig slachtoffers zijn geweest. Minstens zes huizen in het dorpje op de Utrechtse Heuvelrug zijn onbewoonbaar geworden. Bomen waaiden om en dakpannen vlogen van daken... De brandweer heeft een overzicht van de situatie. We hebben uiteindelijk negen mensen die gewond zijn geraakt, gaan twee wat zwaarder. En dan moeten denken dat ze echt flink met hagelstenen zijn bekogeld uit de lucht en, en bomen op hen op hun hebben gekregen. Er zijn ook dus twee naar het ziekenhuis gebracht. Wat hun toestand op dit moment is, dat weet ik niet. En ook niet precies de aard van de letsel. Bewoners zijn druk bezig om omgevallen bomen en afgewaaide takken op te ruimen. Alleen bewoners en hulpverleners kunnen in het gebied komen om ramptoerisme te voorkomen. Bij een schietpartij in een huis in Leeuwarden is gisteravond een man omgekomen. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd en of de man en de vrouw elkaar kenden. Vanaf morgen mogen Duitsers weer zonder beperkingen reizen naar Groningen, Friesland en Zeeland. Volgens Duitsland zijn deze provincies geen risicogebied meer. Bij een vliegtuigcrash in het zuidoosten van Rusland zijn zeven parachutisten en twee piloten van het toestel omgekomen... Zeker 13 mensen raakten gewond. De bemanning zou een noodsignaal hebben verstuurd over een uitgevallen motor voordat het vliegtuig neerstortte. En de coronaperiode was voor veel mensen een hobbelige periode. Letterlijk, want meer mensen stapten op de mountainbike. En daarmee steeg ook het aantal mountainbikers dat op de eerste hulp terechtkwam. Volgens Veiligheid NL nam het aantal mountainbike blessures vorig jaar met ruim twee derde toe... En dus is er iets bedacht. Borden met risicokleuren, zoals op skipistes. In Twente zijn de eerste routes al aangepast. Je hoort de Wielersportbond. Als je net eronder kijkt, dan zie je dus aan de kleur van dat bordje van wat voor een moeilijkheidsgraad route het is. Dus de mensen weten dan van tevoren al van, oh ja, ik zit op een moeilijke route, dus ik kan geconfronteerd worden met moeilijke objecten. De bond verwacht dat het kleurensysteem binnen twee jaar in het hele land is ingevoerd.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 Het is wat drukker op de weg en ook wegwerkzaamheden zorgen voor lichte vertragingen in de regio. Eentje die opvalt is een file op de N522 Belmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2 en Amstelveen staat een file van 2 kilometer. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 En natuurlijk, wij kennen allemaal met al die mooie nummers die hij gemaakt heeft. Ronnie Tober, hier doet hij samen met Siska Peters met Naar de Kermis. Hé, hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd. Om jou niet te kussen voordat we zijn verloopt. Hey Siska, mijn Siska, hoe het je niet aan? Want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hé, hey Ronnie, mijn Ronnie, als dat mijn vader ziet... Maar Siska, wat denk je? Hij merkt het zeker niet. Ik zet wel een ladder onder ladder aan het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. Voilà, ontgaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar de kruisseland. Van voilà, de is daar is altijd wat te doen. En bovenin dat kruisseland krijg jij een zoen. Hey Ronnie, m'n Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang. Ja, Cisca, ik weet het, je babel niet mist, Maar dansen met jou is het mooiste wat er is. Ja, is. Ola, o, gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar de reuze Oh, rand. de kermis, daar is altijd wat te doen. En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 Het zal de zomer wezen, je zal in mijn ogen lezen. Als ik je zo in mijn ogen hou, mijn schat, ik hou van jou. Hierronie, mijn Ronnie, ik mis je elke dag, maar ga wel. Waar je hier is zacht Tot zo dan, Francisca En hoor je zacht je na Dan sta ik met mijn label Onder aan je raam Vandaag gaan we naar de kerkers in de stad Vandaag de schiet en gaan we naar het reuze rand Op de kerkers daar is altijd te doen En boven in dat reuze rand jij een zoen la la la la la la la la la la la Van de schiet en gaan de wat, al de kerststers onder wat te doen en bovenin dan hoe zal jij een zo? Ziep lang uit en zag er vredig uit Hij had geen huis, alleen een woord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 ZANG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 En dat was Benny Nijman. Met Mooi zijn alle vrouwen. En daarvoor hoorde u Imka Marina. Met Viva in Spanje. En we gaan door met nog een dame. Allemaal dames vandaag in dit programma. Ria Valk. Geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Een Nederlandse zanger, presentatrice, actrice, tekstschrijfster en schilderes. heeft ook nog hier bij de lokale omroepen gezeten. Dat was nog in de tijd van de Watertoren. Hè? Ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie Zeggens A en schilderde figuratief.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 Rijkjes op een bijna. Dan lustig.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins, hij marcheerde op.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 Jan Vaas was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den hel.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 was toen beter in de leven van de prins. Hij marcheerde van de helder tot een brief. Hij had geen geld en er was geen held. Hij hield niet van een wel maar de wetter was hij werd in hart en ziel. Jan Claes, zei vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij er bij elkaar.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 Met een kreet.